En de middagtemperatuur wordt een raad of 16. Dit was het NOS. Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor een Prins Klausplein, drie kilometer door een aanrijding. De A12 is daar overigens dit weekend ook dicht. In beide richtingen tussen Prins Klausplein en Zoetermeer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest!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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en de zomerheids. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Boulevard. Elke keer uh, weer een, uh, een straffe om, uh, om zo... Het, is, het was een straffe expeditie om alles op het allerlaatste moment nog in orde te krijgen. Maar het is uh, wederom weer gelukt. Maar die vraag hoe? Maar goed, hij is aanwezig in deze studio. Want een week of zes, zeven geleden start startte de auto niet, hè? Nee, nee de Renault Megane weigerde het op behoorlijke ja, diensten. En dat schijnt toch wel een uh, redelijk betrouwbaar merk te zijn, uh, ja. Renault. Ja, uh, na na 700, 700, uh, uh, 700 euro later doet hij het ook weer. Da dat doet hij het wel weer. Ja, ja. Nou, het is uh, dan weer wel een investering, maar dan heb je ook wat. Waar ja, je dat zeg. dan toch wel. <laughs> Aan het woord is uh, Alex Wasinski En uh, wie schuilt erachter Alex Wozinski? Uh, door de week is gewoon Alex Heemskerk Juist, ja. dan weten de mensen dat ook weer. En uh, ik geloof dat jij een vriend bent van, de vaste vriend van... Vrouwke van Nis. Nee, dat is ondertussen niet meer. Hey, wat is dat nou? Is dat nee. over? Ja, dat is over. Uh, nou, ja. wat moet ik daar nou mee? Ik, ik heb iets klaarstaan. <laughs> ik heb iets klaarstaan. Ja, ik was in de veronderstelling dat het, uh, dat het nog aan was, ja. maar... Ja. Oh ja, nee, het moment. was er nog geen persbericht daarvan uitgegaan. Geen persbericht over uitgegaan. Nou ja, uh, jij gaat zo direct een aantal nummers uh, spelen. Ja. Sowieso. Uh, dat is de reden waarom we je gevraagd hebben. Uh, het heeft ook uh, te maken met iets uh, wat ik al uh, van je heb. Uh, dat is The Long Way Home. Daar staan drie uh, nummers op. Uh, ik weet niet of we daar uh, wat aan toekomen. Uh, dan hebben we een echte CFM-sessie weer vanmiddag. Ja. Uh, dat uh, zullen we wel merken. Maar goed, uh, nou ja, uh, Alex. Ik, ik zou bijna zeggen, dit is toch een opname van jouw uh, voormalige vriendin Frauke. Toen was ze hier samen met uh, Daan van Putten. Uh, het nummer Gangster, of het uh, nummer van Gangster. Uh, dat was het bandje waar ze onder andere deel uit uh, van maakten. Het nummer dat heette Slipping Away. En uh, dit was zeg maar de akoestische versie zoals wij hem hier hebben opgenomen. Still late for yesterday Still to earn for tomorrow Hanging on the brink Makes my home Was hem Alex Wazinski. Beter gezegd, uh, dat is uh, zijn uh, naam, uh, zoals hij uh, gebruikt uh, als hij op doet. En hij is hier. Ja, ja, hij is hier. Maar uh, we zijn nog even wat uh, dingen aan het uitproberen. Want uh, mijn uh, grote vriend Marcus van Dam is er ook. En zonder hem zou ik uh, dit uh, allemaal niet kunnen. Want uh, we gaan zo direct ook uh, live naar Alex uh, luisteren. Maar dit was uh, van uh, de EP The Long Way Home. Uh, het is sinds uh, een jaar is het, een, uh, is het nu uh, solo uh, met, uh, met Alex. Uh, want uh, ja, het was ooit uh, hotel Wazinski, Nu Komt hij ook gewoon even gezellig uh, bij uh, microfoon 2 zitten? Dan Leek kunnen we wat in. dan kunnen we <laughs> <laughs> dan kunnen we het er even over hebben. Uh, want hotel Wazinski, dat was uh, het begin zeg maar hè? Het, het startpunt. Ja ja, samen met de uh, vrouwke ongeveer een jaar of twee geleden ondertussen uh, eigenlijk via een advertentie op het internet zijn we begonnen met uh, in eerste instantie covers. Mm -hmm. Maar dat uh, werd eigenlijk al vrij snel dat we gewoon zelf zijn gaan schrijven. En daar heeft dan ook een uh, EP'tje op gevolgd. Ja. En dat heeft ongeveer een, uh, een jaar gelopen. Maar er is nou dus in de tussentijd een EP'tje opgenomen. Veel opgetreden. En, uh, vooral voornamelijk huiskamerconcerten en uh, de kleine stages. Dat was wel heel erg leuk, dat ja. zeker wel. En toen ongeveer na een jaar, toen, uh, toen solo gegaan door de omstandigheden. Solo. Ja. Juist. Uh, dat is wat je nu doet. Uh, ja. Zijn er een aantal dingen die je uit dat concept van Hotel Wasinski nu meegenomen hebt waar je nu mee de boeren op uh, gaat? Of ja, het klinkt zo uh, de boeren op, <laughs> maar ik bedoel, dat ga je tonen uh, lijkt mij dan in het, uh, in het circuit. Ja, zeker toch wel. Je hebt ja. ook wel een uh, gewoon de invloeden die in Hotel Wazinski zaten. Dat waren ook gewoon een groot deel van mijn eigen invloeden natuurlijk. Mm -hmm. En die neem je sowieso mee. En um, ik had sowieso wel een hele grote voorliefde voor meer stemmigheid. En uh, ook de akoestiek toch wel. Ja, want dat viel mij dus op bij de avond van de Jet Lounge ja. in uh, de Groen van Prinsenstraat. Leuke tent. Echt absoluut een leuke tent. Ja, ik, vind het, ik vond het een heel leuke tent eerlijk gezegd. En uh, daar had je dus zo'n apparaatje bij je uh, waarbij je ja. dat op een gegeven moment ook gebruikte. De dat, dat, <lacht> Station, ja, ja Loopstation. Dat vond ik, uh, vond ik een aardige vondst. Uh, wie dat ook deed uh, afgelopen vrijdag was Jon Karthaus. Die deed dat ook. Dat ja. deed die ook op een hele mooie manier uh, trouwens. Maar goed, uh, weer terug naar jou. Uh, want uh, Loopstation, is die belangrijk voor je? Uh, als ik solo speel dus echt helemaal alleen, dan zeker weten we wel. Het is toch een, uh, een manier om op een plek waar je eigenlijk alleen staat nog ja. meer lagen te gaan bouwen in je muziek. Het is wel behoorlijk lastig. Ja. <laughs> Zodra je wat misgaat, dan uh, gaat het ook gelijk uh, per gaat definitie het er... helemaal mis. Dan gaat dan het dan dat ook weer weer even meteen te... mis, ja. ja. <laughs> maar het is een hele leuke manier om te spelen. En dat uh, tegen de alternatieven van uiteraard met band spelen. Wat er ook nog sporadisch gebeurt en een semi akoestische setting. Mm -hmm. Dus uh, ja, want Je speelt dan ook nog met mensen uh, samen ja. als het uh, uitkomt. Ja. Uh, ja. Als, het even kan. Als het even kan. Ik ga zo direct nog even verder met je praten, want uh, er zitten zoveel vragen nog. Uh, ik weet wel wat dingen, maar dat weet de luisteraar dan niet. Mm. Dus dat moeten we zo even bewaren. We moeten niet alles uh, prijsgeven. Het is, net een, het is net een boek wat zich laat lezen. Dus uh, doen we nu nog even niet. Uh, maar straks uh, natuurlijk wel. Dan gaan we gaan weer terug uh, naar uh, muziek uit, uh, uit Den Landen. Want ja, uh, dit is de muziekboulevard. En de muziekboulevard betekent dat als je een band hebt. Of je bent een muzikant en je hebt wat uh, voor... Uh, ja, wat heb je... Je hebt wat, een mp3 of iets dergelijks, een EP-bewijzen. En uh, je denkt, nou, het uh, is uh, goed om naar te luisteren. Dan mag je het altijd naar mij toesturen. Uh, Postbus 436, 2040 K Zandvoort, ter attentie van Jaap Koper. Dan uh, komt het altijd wel goed. Uh, ik ben ooit nog eens een keer op pad geweest naar Zwolle. Toen heb ik een uh, interview mogen opnemen met Marianne Oldenburg. Zij is uh, van deze band, Mary Had A Little Band. Ja, heel leuk. Uh, heeft in 2009 in de finale gestaan van uh, de singer-songwriters. En dit is Birds of a Feather. Birds of a Feather They just might flock together I guess that's just the story of you.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 Ground and say goodbye. White line of morning when the smell of sun returns. Dat was hem uh, weer. Jury Zwart was dat. Uh, afgelopen vrijdag uh, te zien in uh, Packer's Wilhelmina. Met ook Kashmir Hakim. Die hadden we ook toevallig gedraaid in dit uh, gedeelte van de Muziek Boulevard. Uh, Jury Zwart met Secretly Sleeping. Daarvoor uh, Kashmir, Kashmir Hakim met Grandparents House. Hij maakte trouwens... Uh, <coughs> hij had uh, een, een, een liedje wat ik, uh, wat ik helemaal weg van ben. Travelling Man die speelde hij. Uh, dat gaat dan over uh, mensen die dan ergens uh, worden nagewezen met een schotel op het uh, dak. Terwijl het eigenlijk uh, een soort heimwee is wat die mensen hebben. En het enige lijntje hebben wat ze met hun eigen uh, land hebben. Dus uh, dat was uh, het uh, verhaal van Travelling Man. Tenminste, als ik het goed heb uitgelegd. Uh, maar uh, ik kan het uh, daarin vergissen. En daarvoor hadden we Mary had a Little Band met Birds of a Feather. Uh, dan uh, ga ik even kijken. Want ik zie ineens uh, dat er een aantal drie... Uh, mensen zijn uh, ingetuned op, uh, op dit uh, vrolijke radiostation en bij, dit, uh, uh, bij deze uitzending. Het zijn vrienden van Alex, Sjoerd Glasbergen, Wouter Veeman en Nick Ooms. Welkom bij de Muziek Boulevard! En uh, Alex uh, gaat uh, zo dadelijk inderdaad spelen. Marcus! Uh, ik weet het niet, Marcus. Ja. Uh, zou die uh, in principe wel kunnen? Of, uh... Ja, uh, nee, nog één keer. Nog één keer? Alleen, nou, dan... alleen voor de zang. Alleen voor de zang. Nou, dan gaan wij in ieder geval tot die tijd nog even wat anders doen. Kijken, kijken, niks kopen van uh, Murko.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 De regen gaan, Zo zit ik voor een dubbeltje op de eerste rang. Kijk kijken, kijk, niks komen.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 Sommige mensen zeggen van, het, uh, dat heeft helemaal niks met sing-soenrijden te maken. Nou, uh, daar heb ik even heel mooi, uh, helemaal niks uh, mee te maken. Dit was Mirko Haarmans. Uh, dat, dat is uh, zijn naam. Maar we gaan uh, even nu luisteren en huiveren naar wat Alex Wasinski gaat doen. Dan zit ik wel even alvast de schuif open. Uh, dan gaan we gewoon eens even kijken, wat, uh, zijn we er klaar voor uh, Marcus? Ik denk er wel. Ja, Marcus is er klaar voor. Alex ook. Uh, jij. Uh, nou, dan, uh, dan, dan moet het. Uh, nee wacht even, dan moet ik wel even de, de goede schuif openzetten. Nog een keer. Ja. Ik, ik hoor niet. Ja? Ja, ik hoor nu de muziek. Maar ik hoor uh, zij stem alleen niet op dit uh, kanaal. Klopt dat? Ja, dat ze zo wel moeten werken. Dan moet. Als hij wer... hard genoeg ja. uh, losgaat, dan. Ja? Oké, okay, nou, dan, uh, gaan we er, dan zijn we er klaar voor. Hier is C. Alex Wasinski. Wat, uh, wat is het nummer? This Night. Misschien wel een van de oudste die ik heb uh, geschreven. This Night heet het nummer. Oké. Okay. Geide applaus, dat wel. Uh, nou, nu we toch lekker bezig zijn, uh, gaan we gelijk uh, verder met uh, het uh, volgende nummer. <laughs> Tot, uh, want we hebben nog uh, wel even wat in te halen. Dus uh, ik zou zeggen, welke mag dat zijn? Een uh, oude van Hotel Wazinski. Ja. Yeah. De Storm. De Storm. Oké, okay. nou, uh, voor de mensen die het niet helemaal uh, meegekregen, maar uh, hij gaat De Storm uh, spelen. Dat is dus een, een nummer, van, uh, een oud nummer van Hotel Wozinski. Heb je opnieuw afgestoft, helemaal uh, zeg maar een eigen draai eraan gegeven. Dus, zijn we er klaar voor? Daar is hij nog een keer, Alex Wozinski, maar dan met het nummer De Storm. Dat was hem. Uh, nu gaan we even een kleine break even erin lassen. Want dan, uh, dan heeft hij ook even de tijd om uh, zelf even weer op adem te komen. Dat was, uh, dat was hem. We <coughs> krijgen wel een mededeling van... Uh, Ik vind het toch GV en dat bijna D. Jammer dat je niet de 25ste kan. Had een mooie toevoeging geweest. Aldus, jouw uh, Facebook vriend Sjoerd. <laughs> Ik weet niet wat dat is. Uh, verklaar, je, verklaar je eens nader? Wacht even, wacht even. Ho, ho, ho. Ja? Nog een we keer? Ik ben gaan we optreden in een huiskamerconcert. Maar ja. uh, naast dat ik part-time uh, muzikant doorleven ga, ben ik ook verpleegkundige. En die nachten heb ik het wel op nachtdienst. Ja. Dus helaas, helaas, kan ik het dan niet uh, optreden. Op die manier. Op die manier dus. Uh, niet dus. Nou, dan, uh, wat duidelijk. Ik, ik, ik heb toch even liever dat je even naar microfoon 2 gaat. Want anders, uh, want, want het, het, blijft, het blijft ergens in het luchtledige zitten. Dus, uh, maar goed, uh, nog een keer. Uh, Kijk. En, ja, dat is even wat beter. <laughs> <coughs> dan gaan we nog, uh, want uh, wat was dat uh, precies, die 25e? Dan is er een uh, huiskamerconcert in Noordwijk. Oh, ja. En... Uh, Sjoerd is dus een oude bekende van hem. Mm. En die, uh, die vroeg zich af of ik daar ook wilde spelen. Maar ik ben dus naast parttime part-time muzikant ook uh, verpleegkundige. En ja. uh, ik heb dus nachtdienst die nacht, helaas. Ja, want dat is even de vraag wat ik je wilde stellen. Uh, je bent verpleegkundige. Ja. Keuze maken. <laughs> ja. ja, aan de andere kant moet je een keuze maken. Want het, uh, het is wel zo'n vak wat je met heel veel andere dingen kan combineren. Wat, verpleegkundige? Ja. Ja. Ja, dus uh, daarnaast ook lekker in de muziek zit ook nog de andere dingen in het leven die niet heel onbelangrijk zijn natuurlijk. Maar nee. uh, zeker niet alleen het werk wat uh, telt. Uh, haal jij daar ook zeg maar hetgeen wat je misschien verwerkt in je songs? Dat je bijvoorbeeld met mensen praat en dat je dan denkt, hé, hey, uh, daar kan ik wat mee? Ja, zeker wel. Ik heb één liedje zelfs dus, op basis van, uh, van ervaringen daarvan geschreven. In hmm. Sonya, die ook op de EP te blijven is. Ja, ja, ja. ja. ja want die, uh, dat, dat klopt, die staat op die EP, de ja. uh, The Long Way Home, daar staat die op. Uh, maar uh, ja... Het, het, het, het is zo, het is, ja, op een een of andere manier uh, lijkt het, ja, ik heb zoiets van, het het dan toch echt niet? Nee, het is, nee? Het is, het is wel heel schril want uh, ja. uh, ongeveer vorig jaar, dat was uh, met Hotel het nog, toen ja. uh, waren we bij Amsterdam FM voor radio optreden. En ja. ik had met mijn werk geregeld dat ik wat eerder weg kon wat optreden ja. was om twee uur of drie uur of iets dergelijks. En ja. uh, ik wilde om uh, kwart voor één ongeveer mijn uh, werk afronden en ik had nog even mijn patiënten gekeken, alles afgeschreven. Ja. En ik nou nog even één laatste rondje. En dat had ik niet moeten doen, want ik trof een patiënten blauw aan. Ja. Die geen adem meer haalde. Oeh. En uh, toen nog heel snel dat allemaal op kunnen starten en uh, in goede baan kunnen leiden. Maar als het donder op de fiets met de Adeline nog door mijn lichaam naar die studio gefietst. Ja. Waar ik gelijk uh, live kon. En toen vroeg ze ook van. Uh, en wat doe je in dagelijks leven? Nou, ja, ik heb net een uh, patiënt net, van een uh, visdote vet. Ja. Was dat niet? Dat, was, dat was, was een hele rare gewaarwording. Op ja. een moment sta je nog in het ziekenhuis. Bovenop een patiënt en het volgende moment zit je in de radio en met een gitaar op schoot. Dat is ja. toch wel een beetje een. Surrealistisch raamzaam. lijkt het me ja. wel, ja. ja. Uh, dat, dat, dat, is, uh, dat is dan de andere kant uh, van jou. Uh, ja. Maar uh, de keuze maak je nu nog niet? Of wil ja, je hem weer in de ik toekomst? Ik heb uh, maken? begin dit jaar um, heel erg sterk overbogen om toch nog uh, alsnog richting het conservatorium te gaan. Ja maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan niet zozeer omdat ik uh, het niet waardevol vind of dat ik niet denk van nou dat ik daar heel veel uit zou kunnen halen maar juist het, uh, het balans die er nu is van in de verpleging zitten en uh, toch nog wel een droom om uh, op den duur op een ambulance als pleegkundige aan de slag te gaan ja. En dat is juist wel heel prettig vind ik dat om dat te combineren met muziek dat, je ja. niet, uh, dat er niet maar één ding is in het leven waar, uh, wat centraal staat maar ja. verschillende dingen waarvan ik zelf kan bepalen van nou deze periode van mijn leven heb ik gewoon meer behoefte aan muziek en ook wat meer in de muziek gaan zitten. En deze periode ook wat meer behoefte aan gewoon werken. En dan ga ik niet werken. Ja, ja, ja, dat is echt zo heel lekker. Ah, nou, het is ik, Want ja, bij mij is het dan zo van Dat, dat vraag ik dan van, uh, ja, Maar dan heb ik ook weer Ik laat me dan wel eens leiden door mensen die zeggen Ja, je moet een keuze maken Heb ja. ik dan wel eens het idee uh, ja, maar dat, Als ik dan jou zo hoor, het staat dus helemaal nergens geschreven Dat je dat moet doen dus, Ik heb uh, de, de keuze gemaakt dat ik de keuze kan maken Ja, ja, ja, ja, ja oké okay. <laughs> nou, dus, uh, uh, Maar even over, over jou hè. We, we hadden het ook al aan uh, bij, uh, bij de Jet Lounge hè, uh, Dat je daar ook uh, was uh, geweest ja. uh, Want uh, ja, hoe... Eh, wat is dat voor, voor, een, uh, voor een, een ploeg uh, waar je daarin zit, zeg maar? Want... De, dat is de Amsterdam Songwriters Guild. Ja, ja. ja. En uh, ik ben daar in 2007, denk ik dat het is geweest, toen ik net in Amsterdam kan wonen. Was het de allereerste keer dat ik de stad in ging. Ja. Uh, had de vrienden gezegd, toen ik nog in Den Haag woonde, van haar, als je in Amsterdam gaat, moet je daar eens gaan kijken als je muziek maakt. Ja. En ik kwam daar binnen en ik zag daar een stage waar allerlei singer-songwriters zoals ik dan beginnend en gevorderd en ja. echt alles door elkaar heen speelde. Ja. En dan kreeg ik van, wow, dit, uh, dit bevalt wel heel goed. En er eigenlijk ook wel, uh, wel blijven plakken daarna. Ja, ja. wat ik, ik vond van die avond, uh, Max van Remmerden, dat vond ik zo ja. mooi. Ja, een uh, <laughs> toffe kerel. Ja, <laughs> ja. <laughs> absoluut. Die, uh, die had, uh, geloof ik, een paar 10 seconden songs gemaakt, ja. Ja. <laughs> dat, dat second songs had hij gemaakt, keer. 5 second songs. Ja. Uh, wat is dat, uh, is hij, er speelt hij ook een rol uh, in dit uh, verhaal? Of uh, voor mij of voor het songwriting Guild? Nou, uh, ik denk van beide kanten. Voor beide kanten voor het Singers Songriders Guild en, en voor jou? Um, voor mij persoonlijk niet zo heel sterk althans nee. van dat ik wel vind dat hij een hele uh, gezichtsbepalende factor is voor het uh, Songwriters Guild ja. dat absoluut wel, het is een hele, een hele fijne kerel ook om tegen te komen ja. En inderdaad, voor het Songrijders Guild zelf is je wel een heel aanwezige gast, denk ik, dat hij ja. bij het vaste meubilair hoort, kun je ja, dan wel dan stellen. Hoort hij, hij hoort bij het vader van de toko. Ja, want ja, ja. ja, dat, dat, dat, dat zie ik ook uh, terug, uh, ja. want van dat Songrijders Guild, daar zit er bijvoorbeeld Ganna bij. Ja. Die is hier ook geweest. Uh, Fabiana Dammers zit er, geloof ik, uh, zit er geloof ik ook bij. Ja, die heeft maar één of twee keer geloof ik. Wat, uh, ja, niet, huh. Dat weet ik niet meer precies. Uh, wie zit daar nog meer bij? Angela Moyla had ik op die avond aangetroffen. Uh, hmm. Dat zijn... Dat zijn dan uh, toch ook weer... En Kees Mayfield. Ja, nou, Kees Mayfield dat is er zijn, uh, heel toch heel veel geweest inderdaad. Ja, Kees ja. Mayfield. Uh, dat is toch wel eigenlijk de meest opvallende ja. naam van, uh, van het spul. Ja, maar ik denk ook het is zo'n uh, zo plek eigenlijk... Behaast een uh... Nou, gemeenschap wil ik het niet noemen, maar ja. daar komt het eigenlijk wel denk ik in, in het klein op neer, waar je gewoon heen kunt gaan als je wat wilt delen en ja. uh, waar eigenlijk gewoon iedereen welkom is en iedereen zijn, zijn ding kan doen. Ik ja. denk dat dat ook een hele goede reden is om terug te komen daar, als je, zeker als je net beginnend bent, om gewoon je songs te laten horen, kijken wat mensen ervan vinden, een ja. af te stellen, maar ook gewoon de, de podiumervaring die natuurlijk niet geheel onbelangrijk is. Ja. Ja want dat is natuurlijk ook uh, belangrijk hè, Ja denk ik, absoluut uh, uh, uh, Want je mag daar niet zomaar even Ik kan wat uh, liedjes schrijven Ja dan zeggen ze ook van uh, hallo maar, uh, waar kunnen we dat dan nou, Iedereen uh, mag dan? zich inschrijven oh, en, kijk wel. natuurlijk zal het applaus uh, variëren ja, ja, ja, ja Dat we opgesteld Maar iedereen kan zich inschrijven op die lijst En uh, spelen ja. Dus ik zie al gelijk aantekeningen maken Nee nee nee nee, nee, nee, nee Dat is voor het uh, plaatje wat ik, uh, moet wat ik moet draaien voor, uh, Dat is het volgende plaatje wat ik, uh, wat ik in ga starten want, <laughs> het, is, uh, het, het schiet alweer op uh, in, uh, Je hebt al twee nummers Gespeeld, te kijken hoe ver we zo direct komen ja. in het volgende gedeelte van het programma. Uh, nu eerst even, ik weet niet of je, of je dat wat zegt: Slim Cairo. Oh, Slim nee. oh, Cairo, ja. Ja, ja dat is toch wel wat, wat zeggen, denk ik. Uh, het uh, nummer dat heet In Light, en daar gaan we nu even naar luisteren. I do. Met In The Light En dat uh, is uh, bijna het uh, eind Van, uh, van dit uh, gedeelte van het uh, programma Het eerste uur En dat doen we met uh, Just Like You van Duncan Ido Dan sluiten we mee af En daarna zijn we om 1 uur gewoon weer met de tweede uur terug By a few -oh -oh -oh -oh -oh. taking a ride into the meadows Where do we go? I guess nobody knows to work on the Oh god, what's that out there? You want me it on.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 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het noodlijdende Griekenland stapt niet uit de eurozone en gaat ook niet failliet, dat zegt EU-president Van Rompuy. Vanavond overleggen de ministers van Financiën van de eurozone over nieuwe leningen aan Griekenland. Volgens Van Rompuy hebben de Grieken geen andere keus dan de bezuinigingen door te voeren die de EU en het IMF eisen. Griekse premier Papandreou heeft het parlement om een motie van vertrouwen gevraagd. Hij waarschuwt dat een eventueel bankroet catastrofaal zal zijn. Het Syrische leger richt zich volgens ooggetuigen controleposten op aan de grens om te voorkomen dat burgers naar Turkije vluchten. Tientallen mensen zouden zijn gearresteerd. Verder zouden militairen de laatste bakkerij in de regio in brand hebben gestoken. Ook zou het leger vluchtelingen die zich schuilhouden in de velden proberen uit te roken. De voormalige Sovjet-dissidente Yelena Bonner is overleden. Ze was de weduwe van André Sacharov, een van de belangrijkste mensenrechtenactivisten van de Sovjet-Unie en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1975. Samen behoorden ze tot een groep dissidenten die zich verzetten tegen het totalitaire bewind en zich inzetten voor mensenrechten. De Egyptische premier Shara voelt wel voor uitstel van de parlementsverkiezing in september. Vermoedelijk wil hij de politieke stroming in het land meer tijd geven om zich voor te bereiden op de concurrentiestrijd met de moslimbroederschap. De broeders vormen de grootste politieke beweging van Egypte en lijken de meeste kans te maken op een verkiezingswegen. Onder president Mubarak was de moslimbroederschap verboden. De hoge commissaris voor de vluchtelingen Guterres is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa. Vanmiddag komt daar ook de filmster en VN-ambassadrice Angelina Jolie. Guterres heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen de deuren voor migranten open te houden. Volgens de VN-topman komen er weinig migranten naar Europa vergeleken met andere plaatsen in de wereld. Het weer, vanmiddag stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten, aan zee met krachtig tot harde wind. Temperatuur 16 graden. Dit was